Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de Drentse kofferbakmoord. In maart 2017 werd er een auto gevonden in een kanaal in Drenthe. In de kofferbak lag het lichaam van Ralf van 31. Hij was vermoord met veel geweld. Waarom weten we tot nu toe niet. Er werd vorig jaar ook een podcast over gemaakt. Die begint met het 112-telefoontje van de vader van Ralf. 112-politie naar Nederland het was de plaats van een noodgeval... Ja, ik, uh, ik mis mijn zoon, Ralf Meenema. En ik zie, vanmorgen zie ik uh, dat ze een auto uit het gehaald hebben. En volgens mij is dat mijn zoon zijn auto. De familie heeft ook een beloning uitgeloofd voor de gouden tip, 100.000 euro. In de hoop dat mensen die iets weten gaan praten. Nu is er dus iemand opgepakt: een man van 28, die uit dezelfde plaats komt als Ralf, Klasina Veen. Er zijn eerder ook al twee mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs tegen ze was. Vanaf vanavond geldt in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en de regio Eindhoven het dringende advies om een mondkapje te dragen in winkels, horeca en andere openbare instellingen. Inwoners van Helmond, vlakbij Eindhoven, hebben er niet veel moeite mee. Was dan moeten. Ja, het is een advies, dus het moet niet. Ze kunnen het niet ja. verplichten. Maar ik zou het wel doen: ook jezelf beschermen. Ik had eigenlijk wel verwacht, want hier. Wordt het ook steeds een beetje erger. Ik zie het ook in mijn werk voorkomen dat er meerdere gevallen zijn. Uh, zelfs in een omgeving waar mensen uh, positieve uitslagen gekregen hebben. Verder moeten in het hele land cafés en restaurants om 10 uur s'avonds de deuren sluiten. En mag er geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden. Het is de kijkcijferhit van dit jaar. Goedenavond. Het belangrijkste nieuws dat wij vooravond voor u voor hebben is dit. Naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge... hebben gisteravond 6,5 miljoen mensen gekeken. Dat is veel meer dan de vorige, vrijdag, anderhalve week geleden. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen. Paniek in de Italiaanse voetbalcompetitie. Bij de club Genoa zijn 11 spelers en 3 stafleden positief getest. Volgens de sportkranten daar. Afgelopen weekend speelde Genoa nog tegen Napoli. Het is niet bekend of daar ook spelers besmet zijn.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Hè? Hè? Hè? Jaap, hi. Hi. Ja. Tino, hi. <laughs> Goedemorgen. Frank, hi. Goedemorgen. Ja. Jongens, we hebben zo'n verschrikkelijke goede bui. Ja. Ja. Hoe dat zo? Standaard. Nou, dat is he? gewoon standaard, standaard op ja. dinsdagmorgen. Ik had uh, wel ja. last van een goed humeur net. Ik had ook. En nu niet meer? Jazeker. Ja, ik dan net met een rood <laughs> feestneusje op of was het een plopkap? Ik, ik had een rode plopkap op. Ah, je, je had een ja. rode plopkap ja. op. U ja. had, ja. Ja. had erbij moeten ja. zijn, het is hilarisch hier. Ja. Ja. Hilarisch. We beginnen maar met een stukje muziek. Want dan uh, zijn we tenminste een klein beetje in aan het komen op alles wat er uh, gebeuren gaat. Uh. Poedig meer nieuws over de rode plopkapgebouw. <laughs> Ik ook wel een leuke kuffer, Frank. Lopen in Emmen, bijvoorbeeld. Lopen in Emmen, ja. Fred Emmen. <lacht> ah, die, die leeft niet meer. Dat gaat nee, nee, niet meer. Zijn zoon wel. Oh, zijn zoon wel. Zoon Stefan. Aardige gozer. Toppertje. Maakt alle uh, jingles voor, uh, ja, voor iedereen, behalve voor ons. Akkoord. <lacht> nou, dat maken we zelf wel. Tino, goedemorgen. Goedemorgen, Ger. Tino is een beetje stil. Maar dat komt natuurlijk omdat we net gesproken hebben over Gaston uh, Starreveld. Ja. ja. Die, die Jaap is tegengekomen. Of andersom. Of andersom, of andersom ja. En, uh, en, Op de uh, en hoe heeft nee. hij je dan begroet? Uh. Goed! Het is altijd leuk als je het over Gaston hebt op het Visserspad. Dan vragen mensen altijd... En had hij zijn envelop bij zich? Nee, die had hij niet bij zich. Dat is gek maken? Die man zie je niet anders dan met een check in zijn arm rode opblaasjas. Ja, opblaasjas. En weet je, van die mannen... In aarde hebben ze ook allemaal zo'n blauwe opblaasjas. Het kan eind heel ziek zijn, maar ik vind het debiel. En op het moment dat je dan... Kijk, Van die als dat persoon denk ik alleen maar aan zijn vrouw. Ik ga er wel, hij kan vaak op Zandvoort, hè, want hij ja. volgens mij in de buurt hier ook. Ik vind het een leuke <lacht> gast. Maar dat je smorgens wakker wordt en dat zijn vrouw dan aan de koffietafel zit. En dat hij, wat denkt dat die man zegt die smorgens naar de trap afkomt? Goedemorgen! En dat elke dag. Ja. Ja, ja, en dan dan ook dat hij s'avonds naar bed gaat. Ja. Je, ja. ik, ja, ik denk dat, je moet die vrouw echt een link geven, nu al. Nee, maar je wordt, ik denk dat je een beetje agressief wordt als vrouw. Ik denk dat hij ja. hem op een gegeven moment op zijn, op zijn toch wil slapen. Ja, ja, dat dat het Want hij ja. oefent waarschijnlijk thuis voor de spiegel. Hoeiemiddag! <laughs> dat, dat, dat is een rol die je. Die, dat moet je net als, als je zangarts bent. Ja. Moet je je stem een beetje bij. Ik denk dat hij voor de spiegel. Hoeiemiddag oefent. Ik kwam hem wel een keer ja. tegen op de oude zijds. Oh ja, die zit hier allemaal. <laughs> En nee, uh, wat, wat hij zegt, doe Franke maar de groeten. Ja. Maar ik denk als ik jou zo hoor. Nou, Dan wil hij dat hij meer denkt. Ik ken hem wel. Uh, ik ken het hem wel. Het een goed school uh, voor Topformat. En uh, Ren Groot. En, uh, de ja. De club. Oh ja, uit die, ja. De, uit die ja. periode ja. Ja. Deze man heeft gewoon, uh, heeft gewoon het, het beste baantje van zijn leven. Hij loopt de rest van zijn leven die check onder zijn arm. En krijgt ja. elke maand uh, droogt hij zijn tranen met brieven. Nou, hij doet die <laughs> Nou, dat, dat, is een, dat, dat zijn een stelletje uh, uh, stalkers. Dat wil je helemaal niet weten. Oh wil really? Hoezo? <laughs> als je één keer je adres hebt gegeven. Zit de hele, zit de hele maand zit je postbus vol met allemaal troep. Ja, maar dat is tegenwoordig overal Zoals Als jij één keer iets opzoekt op Google, dan word je overladen. Met... Ja, maar dat vind ik niet zo erg, want het nee. is geen vervuiling. Nee, ik dat krijg ik op niet computer. Maar wat moet jij met Bulgaarse kalknagelporno porno? Uh... <laughs> nou ja, het valt niet onder de B van Bosnisch Bev. Oh, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Jongens, het is vroeg klaar <laughs> ja, ja, het is tien over tien. we het er nu al over. Wat oké. Maar maar moeten denken aan de andere kant van de rade. Ja, Als je Google, ik zocht, ik weet veel, ik vraag me niet waarom was ik op zoek aan hotel in Atteleur. I don't know why. In Ettenleur? Ja, vraag, joh, laten we het. zit zo, een heel goed Fletcher hotel in Ettenleur. Ja, dat nee, zoiets Maar ik zocht, ik weet ook niet waarom ik <laughs> moest in En dan krijg ik drie <laughs> weken later krijg je in een week veel een pop-up feestje van volgens mij van een of andere een bakker uit Ettenleur. Dan denk ik fuck, ja, wat heb je daar? Ze zijn mee gestoken, hè? Ja, maar dat ja. zo o, werkt het. Maar is, ik kreeg van de week kreeg ik van, van de postcode... of uh, uh, van een andere loterij, weet ik wel. Oplichterij? Oplichterij. Kreeg kreeg, ik kreeg, kreeg gewoon een agenda. Een hele, hele ja, agenda ik met gekregen. kansloze uh, ja. informatie en bonnen en troep. Ja. En, en ja. dat wil je niet. En dan wil je terugsturen. En ik, nee, nou, stuur terug. Er staat geen antwoordnummer bij. Dus dan dus moet je zelf een postwereld erop plakken. Verkwisting van grondstoffen. Ja, natuurlijk. Het ja. is toch van, van de gekken dat je ja. allemaal die troep krijgt... Nou, dat zonder erom te vragen. <laughs> Iedereen gaat ervan uit dat, en dat is natuurlijk met al die dingen zo... dat op het moment dat je uh, ergens een abonnement opneemt... of dat nou is op je, elektronisch iets, whatever... Hmm. Uh, dan, ja, nee, je, zit er, je kunt er makkelijk op zeggen. Ja, dan staat er makkelijk op zeggen, ja... Uh, alleen op een even dag. Het ja. moet dan een dinsdag zijn. Ja. De derde maand ja. naar de tweede zonsverduistering. Dan kun je het vernaam. Maar anders <laughs> zit je er gewoon de rest alleen van vast. Ja, je het is ook heel link. En je moet het alleen een maand voor het, af, voor het aflopen van de termijn. Ja, het is echt gedoe. Ja, ik, ik weet het. Zo. Ik weet doe je ja, dat het. Ah, super. Ah, ah, ah. ah. ah, ah, ah. ah. ah. super. Kom er maar in, mevrouw Ross. <laughs> Met uw vrolijke stem. Uh, reflex even mee, dames en heren through the mirror of my mind time after time i see reflections of you and me reflections of my mind, through these tears that I'm crying, reflects a live. Hè? Oh, is dat dan? Kijk uit wat je zegt. De Anna Ross en And de Supremes, niet te vergeten. Kort over tien dames en heren, goedemorgen. Zfn met het geluid van Zandvoort en we zijn hier live met uh, Tino Stuyf, Frank Paardenkoper en ja Jaap Koper. En uh, nou, dan gaan we een beetje de week doornemen en kijken wat er allemaal gebeurt en wat voor leuke zaken er zijn waarin we ons allemaal kunnen vinden. Frank. Ja, nou, ik had eigenlijk nog één, uh, één reactie gekregen, ook schriftelijk weer in het krantje op mijn uh, brief. Ja, en? Ja, over... nou ja, ja dan nee, moet je wel even zeggen. Nee, ja, we een... ja. met de... even, even van het begin. Frank, je hebt een brief geschreven. Ik had een brief geschreven, over uh, dat ging over de overkapping eventueel van uh, Zuidmaat, zonnepanelen en zo. En toen, uh, ja weet je, in, da in dat soort uh, rubriekjes kan je nooit al te diep op de zaak ingaan. Maar ik ga er dan vanuit dat een goed verstaande een half woord nodig heeft en ja. wel begrijpt wat de achterliggende gedachten zijn. En ja. natuurlijk heeft die meneer zeker een punt. Want hij zegt, ja, die meneer paardenkoper groeit, uh, gooit alle groene kinderen met het badwater weg. Zo ze dus niet. Ik wens alle mensen die zonnepanelen... op een huis hebben, waarvan ik uh, best wil aannemen... en ook weet van vrienden dat ze renderen, het allerbeste. Maar uh, het is natuurlijk een persoonlijke keuze... of je eerst uh, zeven of acht roodjes wil... afhankelijk van de grote en aantal panelen. wil investeren... Weet je, en op mijn leeftijd ga ik dat helemaal gewoon nooit meer doen. Maar ik vind het op zich prima dat mensen dat doen. Alleen daar waar het gemeenschappelijke zaken betreft, zoals openbare. Hè, zoals de Zee, Noordzee of een parkeerterrein. En mm -hmm, mm -hmm, dan, mm -hmm. dan, dan vind ik daar wel wat van. De maar die meneer had ook eh, zeker een punt. Jij was nogal stellig, Frank. En dat vond ik ook. Frank is ja. ook wel stellig. Ja. Maar, nou, wel, ja. maar weet, weet je wat ik er nog eens al... zei? Maar je, je was nogal stellig. Ja, klopt. En toen wat ik ook tegen je zei. dat ja. ik wel blij was dat je het woord vermalen tijd ging gebruiken. En daar sloeg deze reacteur ook op aan. Dat je het woord vermalen oh, tijd ja, ging, dat, je, ging gebruiken. Ja, ja, ja, dus ja, dat vind ik goed. Dus ja. dat, we vonden zelf eigenlijk. Weet je wat ik wel in dat hele stukje. van wat jij geschreven hebt, de laatste pagina van de Zonterse Krant staat een hele leuke uh, uh, uh, advertentie in. De, daar staat: pijn. Specialist in pijnbehandeling. <lacht> nou, Frank. Dat is altijd makkelijk ik als je bent zo, gevallen met de fiets. Ik vind het zo oh. goed dat, dat ze dat zo, weet je wel, beter te positioneren. Ja. Dat je daar ook een uh, soort van uh, ja, lering uit kan, kan trekken. Dat straks behandelen. iemand op je afkomt en je een klap voor je smoel Nee, nee. Ja. dat is niet. Ja. Hé ja. hey, luister, we uh, hadden het net even over, ik maakte een slechte grap. Misschien geitje hoor, uh, geitje. Vroeger vroeg of je met nat haar was gaan slapen. Uh, er zijn ding. ook geen leuke zo, grappen. Nee, zijn die, maar je Vandaar dat jij een pet op hebt. Ja, ik heb een slechte haardag. En we ja. hadden ze het net over en dat vond ik wel leuk. Dat uh, jouw moeder en mijn moeder ook. Uh, dat zij vroeger pruiken droegen. Ja. ja dus, uh, Joodse vrouwen dragen pruiken, natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat, dat, Dolly Parton draagt pruiken. Uh, Dolly Parton. Uh, ja. Maar vroeger. Uh, mijn, mijn moeder had ook van die haarste, dat was in de jaren zeventig volgens ja, mij. Ja. Uh, nee, dit is weer helemaal, ook, helemaal populair, joh. Die jong. behaarde petten, ja. ja. Maar ja. denk je, al die, al die meisjes van TV. dat ze allemaal haar hebben tot aan een, aan een kont? Niet? Nee, niet dan. Oh, nee. Oh. Nou. Dat is en in, zijn haar, allemaal... Uh, in het vooronder dan? Is dat ook nep? Dat is ook nep. Dan plakken ze er allemaal op. Echt waar? Voor drie. <laughs> nee, maar dat, ik weet wel wat Patty Brack is, de oudste de mensen die ik ken. Die, ja. die, die namen van die herstens en ja. Maar dat was een beetje hetzelfde. Mijn moeder ja, had het is een beetje hetzelfde. Het een beetje een soort haarstuk met zo'n zo haarklemmetje erin. Ja. Ik heb hem ook wel ingedaan. En een jurkhaar, nee, is niet waar. Maar, <laughs> maar dat kon je dan in je haar steken. En dan was het net of je inderdaad een soort lange haar ja. had. Dat, dat is... Ja, hoe noemen ze dat ook? Je bent even kwijt. Ja, ja dat die, zijn extensies. extensies. Ah, ja. Dat zeg ik, extensies. Maar, ik, maar het is, het, de, de grap is, mijn moeder heeft, die, die had heel dun haar. Dus die dacht op een gegeven moment, ik doe een pruikje. En bij Hildering... Ja... Kan ik het verhaal vertellen, ja, Frank? zeker. Ik zou het doen. Ja, het is waar ja. gebeurd. Was tap, van de wasbeziende ja, taf. Ja, ja, ja. En ja. Uh, uh, mijn moeder koopt daar een, een, een prachtig pruikje bij Hildering in de, in de Halterstraat. En uh, uh, daar, daar staat, hoe heet ze, uh, hoe heet ze ook weer? Jossi. Jossie. Oh ja. ja. En uh, nou, we hebben een schattige vrouwen, uh, hartstikke lief. En, uh, dus die, mijn moeder vraagt, van, hoe, moet ik die, uh, hoe moet ik dat pruikje schoonhouden? Nou, zegt uh, zij van Hildering, in de mannen. Dus mijn moeder dacht, nou, dat is uh, niet tegen Doveman's hoor. Dus twee weken later dacht ze, nou, ik zal 40 het, de, graden, lekker. Zal het ding eens lekker op 40 graden <laughs> de ding, de, de doen. Ja. En, um, nou, makkelijk, weet je wel. Dus, ja. uh, dus die haalt haar, na drie kwartier haalt weer een poppenpruikje uit. <laughs> die was helemaal ja, is een <laughs> ja. <laughs> ja, dus die zei terug naar, naar, naar, naar de Haltenstraat, naar Hilderingen. En, uh, dus die vraagt van, uh, hoe, uh, hoe kan dit nou? Z ik zei niet in de man Ik zei in de man Dat was ben was ben ja, In de, ja, in de Zo, Zo verhaal wat, uh, ja. Ik weet niet hoe vaak verteld het is inderdaad. Het blijft een mooi verhaal. Het en en is een bonbonwinkeltje begonnen. Ja. Later Jimmy Draai erin kwam. Oké. Okay. Ja. nu weer een ander iemand in volgens ja. mij. Ja. Ja. Marokkaanse mensen geloof ik. Maar het is nog steeds een bonbonwinkel. Het is een bonbonwinkel. Goede bonbonnetjes. Leonidas. Of ja, zeker. Ja, ja, overigens even, overigens even, niet zo uh, goed als Godiva. Hè? Want er zijn andere chocolademerken ja, die beter is... zijn dan Leonie. Dat is ja, dus okay. een beetje de commerciële variant... van. Uh, maar wat, België, ik, wat ik erger vind, om je even te interromperen... anders ja? vergeet ik het weer. Ik was op jacht naar Marmite... Kan je dus nergens meer kopen. Ach nee. Oh, Albert Heijn niet, Dirk niet. Meen je dat? Is dat een, een, heeft een beetje meer? dat spul wat je ja? over je kaas heen neemt? Ja, ja, Mensen, ja, ja. mensen ja? vinden het heerlijk... Frank smeert het overal of op. Is ze <laughs> Ja, en ik vind het heerlijk. Ja. Ik doe het op een boterham. Maar daarna metsel ik er wat te plakken, ja? jonge kaas op. Ja, ja, mijn vader, ik zie, mijn, ik zie mijn vader het nog... Uh, ja. Ja. Ja, je hebt Marmite en later krijg je vetje Dat Dus zo'n zo klein bruin ja. potje. Ja, ja. En met een deksel. Ja, je hebt ook nog veel. Maar Frank, ik ga je iets uitleggen. Als je naar www.marmite.nl gaat... ...denk ik dat je ze gewoon online kunt bestellen. Oké, ja. ik, ja, ik ga eens even kijken. Ja. We, ik zit nu toch even achter... Maar ook oh, iets wat bijna niet meer... Dat ...moet je ook heel goed zoeken... Let op, ja. het roze kokosbrood. Marma. Ik ken dat niet. Ja hoor. Nou, ook ja. ja, kokosbrood in brood. Ja, ja, ja. Ja, is die, nog die witte uitgekomen. Ik zie nog wel blanke uitgekomen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk eens. Kijk eens uh, die hier paden kopen. 3,29 Kijk. 3,99 bij elkaar. Bij het kleine ja. af te halen. Dus 3,29 Online nou, we bij het raadhaas. Oh. Eh. Ja, als je je oh. kan duurzaam winkelen. Hè? Dan bestel je het online. En dan ga je het uh, daar halen. Dus dat oh, kijk, opgelost dat, ja, gaat een wereld van me open. 200 Nou, Dat is een uitstroom. Uit. Maar het gaat erom dat je het meldt. En dan komt er vanzelf een oplossing. Dat zie je, ja. Maar. Ja, dat zie je maar weer. Dus, ja. euh, kijk, Google is een rijk in vitamine B. Maar je hebt ook de variant met vleesextract. Die verkopen ze alleen in de UK. Dat heet Bovril. Dat is ook Marmite. Maar dan zit er een vlees. Bovril. B.O.V. Uh, B.O.V. Ja, Marmite, Vegemite, dat is ja. allemaal volgens mij een Brits. Ja. Het is volgens mij een Britse extract. Het is een, ja. Ja. Ja. Toch? Is een heel ja. Gist, Gist, Brits, Gist. Net als worst... Ja. Is het nou worstensaus, woestersaus? Het is een uh, worstensaus. Het is een woestersaus. Ja, ja worstensaus. Woestersaus. Ja, ja, ja, en het was vroeger bij ons uh, populair Ja, ja, ja, dus dat ja mijn, mijn vader is het op zijn brood. Ja, ik ook. Nou, een... blij te horen. Bij mij, mij hoort het dan dat had ik niet, maar ik kreeg dan wel tussen een boterham inderdaad van dat roze kokosbrood. met Ja, oh, gatvang, oh, man, Dat vond ik ook wel ja? lekker, ja. Ja, echt wel. Ja, dat ja, ja, vond ik ja, ook ja. lekker, ja. Van ja. Die plaat, ja. Dat ja. hebben ze dus bij die Eco Plaza hut. Meen je Volken dat? Dat soort dingen nog. Want ik heb dus de, mag je blanke, witte of naturel uitvoering Natuurlijk. Ja, naturel. Dus die wit. Van ja. wit gewoon. Wit, wit ja? ja wit. witte uitvoering koop ik ja. nou. Wit wit wit. Dus, uh. ja, ja. <lacht> Klopt. Ja, jongens, ben je ja. klaar voor? Dan ja. doen we een liedje. Ja. Zwaai op. Wat zwaai op? Kom maar, kom maar, met kom, kokos, maar. kom maar, Met kokos? Nee, niet met kokos. <lacht> ik zeg gewoon eh uh, Jaap toch beter oh, hoor. Die gewoon een nummer met kokos hè. Tuurlijk ja. is bij Jaap beter. Jaap is <lacht> ja, beter. Ja, ja. late. Gevoelig. Mooi. Frank zit te huilen in een hoekje. Het <tie> <tie> is zoiets als uh, in een kroeg ja, ergens komen en je komt een piano. Uh, ja, dat, zegt, dat is wel emotionele <tie> halver. Ja, dan kom je in een kroeg en dan denk je van... Hey, is Er iemand op een piano te spelen. Er iemand op een piano te spelen en dan ga ik even mee zingen. <tie> ja. Een parelse zinger. <tie> ja jongens, uh, we hebben iemand aan de telefoon hangen en die kennen we allemaal. Ja, die kennen we zeker ik heb afgelopen hallo. vrijdag nog, met hem, uh, nog een programma gedaan. Dus, hallo, uh, hallo, Moet je hem moet je wel de hallo. schuif openzetten. Hé, hey, ja, andere lijn. Gewoon And die andere lijn. Andere lijn. Hallo. Ben Oh ja. je hebt hem... Uh, Doe ik wat goed? Je ja, hallo. Ja, hoor. Hij heeft het uh, voor elkaar. Uh, nou, ik ga je nog even een keer... Uh, kijk, het is radio, mensen. Dus ik uh, ga nu even nog een keer... op thee. Ga ik hem nog even terugzetten. Uh, pak even die rode... Uh, ja? Park... heb je dat uh, rode? Dan gaan weer twee lampjes ja, de, de branden. De in eentje in het knippert heel hard ja? en eentje nou, knippert minder hard. Nou, dan uh, kies je eventjes en dan druk je die in en dan moet je Walter hebben en dan gooi je die schuiven open. Ja, het staat open. Ja, horen we Walter ook of niet? Walter? Ja, hey, Walter. Hey, hoor. Ja, hoor. Het, uh, Ger heeft het voor me voor elkaar, hoor. Hey. Ik ben zo technisch, jongen. Dat is echt ja, een gek. Uh, te worden. Ik moet dan. Uh, ik moet dan... regelen. Ik moet aan je bij radio werken, Ger. Bij de raad moet je wat mee doen. <laughs> wat een goed plan, jongens. Wat een goed plan. Uh, eh, ik, ik zit het het met, het. met zweet op mijn voorhoofd. Zit ik hier? Uh, want oh. ik sta aan de andere kant. Uh, Ger zit uh, achter de knoppen. Als dus dat. Uh, dat jullie jaap niet bij je hadden. Ja. Dan gaat het uh, regel, dan gaat het vanzelf wel naar de knoppen. Ja. ja. Maar hey, goed. Jij bent, uh, je, je staat in de krant. Ik zag het. Ja, en niet gering, ja. hè. Dat is een mooi, uh, is een mooi stuk. Over jou, uh, jou, jouw talenten, verborgen talenten. Verborgen? Al... Hallo. Nou ja, hij wil het... Uh, dus hij doet het pas 25 jaar als een wereldfotograaf. Ja. Verborgen talenten. Maar, maar, maar wat is uh, ja. de website. Vertel, vertel ja. eens wat over je, over, je, over, je, over, je, over je verhaal. Nou ja, het is dit jaar uh, 25 jaar geleden dat ik de academie uh, begonnen ben. En je moet elke elk, elk uh, jubileum moet je vieren schijnt. Dus nou. ik, uh, ik, ik exposeer uh, in de galerie Bloemendaal met nieuw werk, oud werk, leuke dingen, mooie dingen. En nou, dan maak ik een expositie. En dat ik de krant gehaald. Mag, mag mag ik vragen waarom in Bloemendaal en niet in Zandvoort? Want je bent toch die Zandvoorter. Mensen hebben geld om die om die werken ja, van hem te kopen man. Ik. Alleen uh, in Bloemendaal daar staat een, een pand dat is de voormalige blokker. Dat is een heel groot pand. Ja. En dat wordt gebruikt als uh, pop-up-galerie. En uh, dat hebben we in Zandvoort niet. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik zou het graag in Zandvoort willen doen. Nee, we hebben wel lege gebouwen, maar er komt meestal een frietkraam in. Ja, politiebureau bijvoorbeeld. Ja, of een visstent. Of, of het heet de Wietplaza ja, in plaats van de frietplaza. Bovendien, <laughs> ja, boven, ja. bovendien Walter, mensen in Bloemendaal... die geven iets meer geld uit aan kunst. Want ja, ik heb je ja. werk gezien. En dat zijn ja. niet gewoon... Dat zijn niet gewoon uh, uh, foto's. Mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Wat is uh, een cyanotype, een Barit, druk en een unicaat? Want ik, ik heb zelf toch wel best wel vaak boven een lichtbak gehangen. <laughs> en veel met fotografen gewerkt. Maar ik had nog nooit van een, uh, een barrieddruk of cyanotype. Jij wel, Frank? Nee, nee. Oké, okay. nee, dus we nee. zitten hier allemaal een uh, beetje met een, met een. Weten jullie We zitten er niet in. in. Weet weet jullie niet? niet. Nee. Nee, nee, weten weet jullie dat ja, niet? Ja, je weet niet eens wat de klop van een foto je stelt. Je Laat we altijd het verhaal vertellen. Ja, graag. Unicaat is heel simpel, dat is eigenlijk gewoon één exemplaar. Dat betekent dat als je dus een, okay. bijvoorbeeld polaroid. een polaroid maakt, daar is er maar één van, die moet goed zijn, die is wel of niet goed. En daar heb je er maar één van, die kun je dus ook niet vermenigvuldigen. Analogen krijg je het niet? Nee, analogen krijg je niet. Cyanotype is een procedé uit begintijd fotografie, 1840, 1850. Ja, en dat zijn dus inderdaad twee uh, zouten die samen lichtgevoelig worden. Daar smeer je papier mee in en daar lig je een heel groot negatief op. En dan kun je dus een druk maken. Dat zijn die, die hele mooie duinlandschappen die ik heb gezien dat jij dat niet ja, weet. Ja, en wat ik dan doe, die, die toon ik dan nog weer. En dan krijg ik inderdaad een beetje een grafisch effect daarmee. Okay. Um, en wat had je nog meer, zei je? De, nou, de, de, we moeten het nog weten, de, we de, de, de druk. De, de barit druk. Bariet is um, eigenlijk gewoon een, een, een foto's, wat dit foto's als we het vroeger kenden. Dus gewoon een, in de doka afgedrukt. Ja. En dan heb je de goedkope variant, de PE-druk. Dat is op uh, plastic-coated-papier... En de barietdruk, dat is de museumkwaliteit, dat is fiber-based. Bariet, en bariet geeft een hele mooie, zware, zwarte toning. En die toon je daarna nog een beetje met selenium, waardoor die ook echt honderden jaren meegaat. Ja, het is eigenlijk gewoon Photoshop, maar dan in een andere vorm. Uh, analoog, lijkt ja, mij. Analoog. gewoon dus gewoon vakmanschap heet dat. Dit is allemaal analoog. Ja, precies. Een uh, 115 bij 5,6, dan lukt die altijd. Hé, hey, en uh, de, uh, de Polaroid, voor even voor mijn ja. beleving. Uh, als ze al Polaroid zijn, dat is natuurlijk een tijdelijke kunstvorm, want uh, Polaroid verdwijnt, vervaagt na enige ja, tijd. Ja, dat klopt. Ik heb, ik, ik heb, toen ik die, uh, toen Polaroid failliet ging, heb ik heel veel opgekocht. <coughs> en uh, ja, ik heb nog wat in mijn koelkast liggen. En als dat op is, is het op. Uh, maar dat ligt. zijn weer nieuwe. Nee, maar mijn dochter heeft ook een Polaroid-camera gekregen. Ja, maar oh, nou... dat zijn die, dat zijn die, dat zijn die die Polaroid, Mini. Die, die, dat is dat mini-spul. Ja, ja. En er is, uh, wat, wat ik met name gebruik is het uh, wat je misschien nog van vroeger kent, wat je van elkaar aftrok. Dat zijn die, die Polaroids, die uh, zaten in die ja, professionele de camera, die wel. trok je van elkaar. Er zat vloeistof in en die nou. moest je dan laten drogen vijf minuten ja, wachten en ja, dan mocht je hem eraf halen. Ja. Klinkt wel heel raar ja, hoor. Dat is het materiaal wat ik uh, gebruik en dat heb je in ook heel veel varianten. Dat je een sepia variant, een zwart wit variant, een chocolate variant, een ja, blue precies. variant. En die heb ik allemaal ooit opgespaard en nou ja, door de jaren heen heb ik dat allemaal gebruikt en dat zul je ook zien uh, in Bloemendal. Nou, we, gaan, we gaan zeker kijken jongens. Het is uh, ja. uh, even uh, voor de openings uh, even keihard pluggen die site. Uh, ja, het precies die openingsuren van 1 tot nou ja, 5 in het weekend. Uh, het ja, is van 1 tot 5 in het weekend en het we begint dus aanstaande zaterdag en dan de hele maand door in uh, oktober. En dan inderdaad van 1 tot 5. Heb je ook een adres? Bloemedalseweg 46, het is de voormalige blokken. Nou jongens, oh, dat... hey, Duidelijk. In verband met. Uh, we gaan het er niet over hebben, want we, we praten. We hebben het over, over buikgriep. We hebben het over nee, buikgriep, maar in verband met die buikgriep. Uh, <laughs> kun je anderhalve meter van elkaar af gaan staan daar bij jou? En nou, dat is, dat is een. Uh, nou, e. van, de, van deze locatie. Nou, je weet hoe groot een, een blokken normaal is. Het is een heel groot pand. Ja. En uh, nou ja, voordat die helemaal vol is, dat verwacht ik niet. Dus je kunt daar heel ruimte mee. Vorige week hebben ze daar nog een mini concertje gedaan... ...af de man. Heel op de goed. een afstand van elkaar. Dus dat kan prima in die locatie. Heel en, goed, uh, als we om een uurtje of uh, vijf komen... Ik ...vraag ik even naar mijn scherzen, wat is zuipen dan of niet? Ja, hoor. Oh, maar is dat is ook goed om te horen. Natuurlijk. <laughs> nou, jongens. <laughs> goed verhaal. Right. Nee, kunt, welkom. Wij zijn heel benieuwd. En, en maar is het werk ook te koop, tot slot? Natuurlijk. Ah. Natuurlijk. Oh, okay. Nou, dan gaan we gaan kijken en misschien kopen we oh, wat ja. ja. leuk. Hé, jongens, oké. Okay. Nou, goed verhaal. Dankjewel, Walter. We gaan een stukje muziek okay. doen. Dankjewel, Walter. Oké. Okay. Fijne dag. Doe doei. Doei. Doei. I'm muziek hierbij zetten ah, dames en heren. Het is reeds uh, vijf voor half elf. En uh, we, nou, we zitten hier nog steeds met de vier mannen. Zeker. En uh, we hebben het leuk. We hebben het fijn. Ja. Anderhalve meter van elkaar af, dus er is ook geen probleem. En we hebben het helemaal uh, voor ja. elkaar. Vorige week had ik wat uh, uh, grof vuil. En vroeger placht je dat één keer in de zoveel tijd uh, buiten uh, te zetten. <gül> en er werd één grote zooi. Want iedereen flikkerde erbij en graafde er of wat in op. En, uh, en nu kan je dus gewoon bellen. Ja. En een tijdje zelf uh, digitaal. En dan, uh, Wordt het op een gegeven moment. Ja. Uh, ik had dus een, uh, een oude wijnton als uh, regenton geïnstalleerd. Ja. Ook in uh, verband met de opwarming van mijn tuin hè, door het klimaat. Zonder paneeltje erop. Maar uh, die was overleden, was eigenlijk doorgeroest. <lacht> en doorgerot. Ja, dat doen en we En Nou, dan heb ik datum afgesproken, het dat ding erbuiten gerold. En ja. Uh, voor de dag en daar was hij al opgehaald. Dat vind ik dan wel weer super. Net. Maar het dat gebeurt nog denk... steeds dat wanneer mensen een afspraak maken... voor grofvuil, dat andere mensen hun shite erbij zetten. Ja, dat, ja moet dat zo laat ja, Kijk, als je ja. twee dingen... Ik heb het ook al eens gedaan bij de Ja, bedrijf, tuurlijk. Maar dan liet tuurlijk. ik wel weten, hoor, luister, ik heb er, uh, weet ik veel... Precies, ik zet die, even bij. Ja. Maar ik zal nooit vergeten, jaren geleden... moest je gewoon op wo tweede woensdag van de maand of zo... moest je ja. grof vuil buiten ja. zetten. Toen woonde ik er op de hoge weg. Dus ik denk, hé... Hey, ik zit mijn grof vuil buiten. Dus ik weet ik veel. Een, een oude frituurpan. Een zwabber. Ja. Weet je wel. Vier, vijf dingetjes. Ja. En wat bleek nou? Het was dus geen grof vuil. Uh, maar wat de rest van de, van de buurt dacht ook. Oh, Hé, hey, het is grof vuil. We gooien het <lacht> ook in de Dus vervolgens werd die hele stoep bij mij volgepleurd met troep. van oh. <lacht> Dus Toen moest ik het weer, dag, in, moest ik weer ja. naar binnen halen. <lacht> Ik had vier dingen nee. buiten gezet. Ik kreeg veertig dingen mee met uitzending. Ik niet te doen. Helemaal kontelvol. Ja, je moet het echt zo laat mogelijk ja, je doen. ik ja. nou, uh, nou, ja. nou, ja. altijd gasten dat ze ijzerijen... Wat van die gasten doorzonderen met zijn aanhanger. Morgensterren uh, noemden ze dat. Uh, uh, die komen het metaal ja. ophalen. Als ja. dus ja. er iets ijzer, ja. van ijzer tussen ja. zit... Maar het probleem daarmee, je moet zo laat mogelijk doen... want die ijzerboeren, met alle respect, ja. trekken het er tussenuit... maar die laten het niet netjes achter. Nee, klopt. Dus die, die trekken het ijzer uit, rijden door... Ja. en ertussen ligt jouw... Nou, ik vind uh, de, de, de, het, hele, het hele systeem van, van uh, oud-vuil... vind ik in Zandvoort wel heel apart. Want als je uh, ik had laatst een tv gekocht... en dan zit je met zo'n enorme doos... En in die doos zit dan natuurlijk uh, piepschuim. Uh, uh, piepschuim. En uh, dan kom je bij de uh, hoe het? Bij, in, in Noord, bij dat uh, uh, uh, uh, scheidingsstation. Ja. Ja. En dan uh, nemen ze alleen maar het karton mee. Ja, maar, niet, piep... maar niet piepschuim. Die nee, moet je opeten. <laughs> dat is toch niet te geloven? Nee. Het is een met piepschuim. Ja, je ja dan, moet je na, dan moet je naar uh, Overveen... En dan uh, moet je apart het piepschuim en overveen uh, dumpen. Maar, en dan rij je langs uh, de Linéerstraat en dan staan van die bakken. En daar oh. zit restvuil en ja. dan kan je het piepschuim in kwijt. Ja, is dat is toch dat... raar. Nee, maar wat er gebeurt is, daarmee creëren ze zelf met die blikken verf. Als ze zeggen, ja, ik heb dan wat blikken verf. Ja, één keer, één, één keer op een dinsdag in de maand komt er een gemocar voorrijden ja. bij het stadhuis. En die staat er dan een uur en dan moet je je toe toebrengen. Dan creëer je dus idioten. Ja, die precies. Van, ja, dag, de, Ik flikker het ja, gewoon ergens, Ja, wie. maar dat is, dat is ook Als zo. Als je het niet faciliteert, mensen zijn lui en dom. Ja. En nou, dat spreek ik ja. ook voor mezelf, hè? Nee, maar ja... Want bij, ik wil heel graag het, het En dan wil, ik, dan wil ik karton weggooien en dat doe ik dan op prinsessen weg. En dat ja. zit vol. Knijp er vol. Er nee. kan niks meer bij. Het wordt allemaal erachter geflikkerd. Want ja, uh, ja, ja. ja dus nee, het, het ja, werkt niet, weet je wel. In Amsterdam zijn ze al gestopt met het scheiden van, uh, van, nou, van we, we vuil. Op de dag dat wij die... We hebben nu die grijs bak waarin je papier... Ja. En ik, doe het, ik heb thuis ook een verscheiden bak. En ik heb mijn batterijen apart. Echt niet ja. normaal. Ik samen zelfs luiers in, terwijl ik geen kinderen meer heb in het leven. Nee. <laughs> <laughs> maar de, dan heb je zo'n bak met plastic en blik en alles apart. Ja. En op de dag dat wij die bak kregen werd aangekondigd in de krant... dat de nationaal bij de grote steden daarmee gingen stoppen. Met ja, de onzin. ja, heel ja, bedankt. Dat ze dat ja. toch in de speelstationen weer allemaal uithalen. Ja, ja come on, ja. guys. Maar ja, het is, het is echt een, ik vind het een heel raar beleid. Het is handel, hè? loopt achter, ja, achter de, de, de, zandere de, zandere de aan te hollen. Het is zo'n handel, jongen. Mm. Het is echt, in Amerika is alle vuil... Ik, zeg, ik ga er niks le lezen over zeggen, maar... in Amerika zijn alle vuil ophalers in de handen van... voorzichtig gezegd. Ja. ja. Weet jij wel? Ja, in mobsters. Van, ja, maar, eh, mobsters. Ik ja. bedoel, het is natuurlijk... Ja. Heel, ja. Dit is gewoon uh, puur Panoti joh. Dan op je op de, je... Nou ja, ik vind het prima hoe ze dat allemaal doen. Wij betalen er best veel geld voor met z'n allen. Ja. En dan uh, kan, je, je kan de helft niet kwijt. Weet je wel? En dan denk van ja, nu, nu, ben je, nu zijn jullie gewoon bezig om mensen een andere keuze te laten maken. Weet je en dan, dan hebben we ik heb zo'n ding met een sleutel voor de deur. Ja. Nou, daar dat, dat, zo'n, weet je wel, ja, op een gegeven moment ga je er andere dingen in ja. gooien dan alleen maar luiers. Ja, nee, maar klopt. Maar weet je wat ik het meest bizar van over vuil ophaal? Een, een bekende van mij een strandtent. En die heeft daar speciaal twee putten laten maken. Eén voor afval uh, uh, organisch. Weet je wel, vanuit ja. spoelkeuken en één voor uh, toilet. Weet ik wel in ieder geval. Er waren twee verschillende uh, je moet, nee, ja. twee keuken. Speciaal dus, en dat was 40.000 om te laten aanleggen onze strandtent. Komt zo, dat is praat ik over een paar jaar geleden. En toen kwam er zo'n man aanrijden met zo'n karm, zo'n zuigkar. En dat kost dan 600 euro om die put te leeg zuigen. En die ziet dus in een, dan de ene die slurf in de linker put gaan... en volgens de rechter put. Dus hij zegt tegen die gozer met die kar, met, met, met die vrachtwagen... maar luister, heb jij, heb jij speciale schotten in die, in die dat je dat ook apart inzamelt? <totstuken> nee, je zegt die gewoon bij elkaar. Ja. Hij zegt, zegt, hij, maar waarom heb ik dan twee van die bakken laten aanleggen? Dat is niet mijn probleem, ik wil best dus nog een keer komen voor die andere put. <totstuken> ja. dan, kost je, dan kost je weer 600 ja, ja, het is niet te gelukkig. Het is toch echt ja. dat gewoon, het is echt niet normaal. Dat is echt gewoon. <laughs> doe jij zo je best hè? Ja, ja. ja. terug gekost het eindje. Ja. Ja. Nou, het ligt. Ik denk dat het dat dit probleem niet bij uh, de burger ligt, maar bij de uh, overheid. Ja, mooi. Ik vind van eigenlijk ook wel dat die probleem daar ligt. Want als jij op een gegeven moment. Het is precies wat jullie schetsen. Er wordt van alles aan jou gevraagd. Nou, ik kan wel gewoon een pakhuis ernaast gaan beginnen. om alles te gaan scheiden. in dat opzicht. Denk ik wel eens. Ik word thuis al 40 jaar voor oud vuil uitgemaakt. En wat je moet doen is gewoon Gaston Starveld bellen. Ja, met de mooie En die weten het. Die weten, jongens. Even iets anders. Iets heel belangrijks nog. Jullie weten, ik heb thuis een, een, een Russische dwerghamster, een, een ja. Corona hamster. die iedereen moest natuurlijk een dierenhuis. Daar zou we het niet over hebben, ja? Nee, een buikgriep sorry, sorry, <laughs> sorry, ik versprak mij. We <laughs> wonen met die gekke buikgriep. Uh, maar ik zag een goed verhaal. Uh, er is namelijk een, is een andere hamsterrad, uh, de Gambia hamsterrad Magawa. Oh die heeft in Cambodja een onderscheiding gekregen. Dat is de meest welhaftige ja. hamster uh, van Cambodja. Die heeft een uh, hij is zeven jaar, het knaagdiertje. Hij heeft 39 landmijnen opgespoord. <laughs> ja, en hij kan erop gaan staan zonder dat ze exploderen door zijn uh, gewicht. Ja, en dan begint ja. hij te piepen of hij vraagt hem een stukje mais. En dan zo zijn ja. tofershoekers. Ja. dus in Cambodja natuurlijk heel erg uh, Lady Diary. Ja, ik ja, heb ja. in een documentaire van gezien. Dan roept die man die dan... <laughs> en dan roept dan... Ja, <laughs> hier het is de goedkoopste, ja. anders moet je met zo'n metaaldetector suur uh, de mensen ja. op af met één been. Dat is ook niet best hoor. Oh nee, <laughs> ik, denk, ik denk dat het tijd is voor muziek. Ja, Lijkt ik. mij ook. sweet is The shelter of someone's arms There you were I needed someone to understand My ups and downs There you were With sweet love and devotion Deeply touching my emotions I won't stop And Thank you, baby I won't stop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 Thank you, baby. Oh, now. now how sweet it is to be loved by you. Now how sweet it is to be loved by you. Now how, sweet loved by you. Now how sweet it is to be loved by you. It's like telling. Een favorietje, hoor, van me. James Taylor. Wat zei je, Frank? Ik heb een nieuw koffiepetje erin gedaan. Oh. Heb je een koffiepetje erin gedaan? Die moet je in het apparaat stoppen, hè? niet in de koffie. Jij had er een in gedaan, toch? Al ik had er een verse Ja. In gedaan. De ja. Voor de mensen die thuis even van, van denken... van uh, wat gebeurt hier allemaal? Ik zie iedereen, kijk, koffie, behalve uh, dat heeft, ik. Dat heeft, Zit er oh. suiker en melk oh. in, uh, Frank? Oh, ja, is... En uh, mijn volgende, is je met de vinger geroerd? Ja, Frank, alles erin, behalve het koekje. Ja, die mensen denken dan thuis, wat gebeurt daar allemaal in die studio? Ja, nou, Frank haalt koffie voor Ger en heeft uh, koffie ook meegenomen voor Tino. Maar ondertussen moet er nog iets gebeuren met de vingerroeren. Hè? Ja, maar het is een lieve jongen. Het is ja, maar hij vergeet de koffie met de vinger te roeren. Dat vind ik wel jammer. Ja, maar ja, toch. Hè, als je dat niet gewend bent. En die koffie is 100 graden heet. Ja. Hey, dan, en, uh, ja, dan laat je het wel. Nou, precies. Ja. Hey, uh, over, niet over koffie, maar over een andere vorm van genotmiddelen. Je weet, ja. de rijkste man ter wereld was hij ooit, Escobar. Heb je dat stukje gelezen over uh, die neef... die in een van zijn woningen nee. zat? Nou, grappig. Nee. grappig. Dus, een neef van uh, meneer Pablo Escobar... die had een, uh, een klein opslagruimtje gevonden nog. Het is een heel beroemd verhaal dat Escobar op zijn vlucht... Overal geld verstopt. Ja. zogenaamd. En die man die had. Die begroef het ook. Hij ja, hij begroef overal geld. Maar ja. ik zeg nog, uit zat op een gegeven moment ergens op een buitenverblijf. Was hij het koud? Dan is die dollarbol te gaan verbranden in de open haard. omdat er geen hout was. <laughs> Echt? Dat, waar? Ja, die had. Het is heel warm met 2 miljoen dollar. Op oh, maar die had zoveel geld. En dat is dus, uh, heeft dus, iemand heeft in een, uh, in een opslagruimte heeft die, uh, 18 miljoen dollar gevonden. Oh, nee. Alleen het was uh, een, in een plastic zak. En het was al zo slecht dat het niet meer gebruiken worden het geld. Dus uh, en zag dat je zou andere, een beetje sneu zag, zijn geweest. Zal je een ander verhaal vertellen? Nou. Je, je, je, ik je vertelde net uh, dat een, een, een ex-collega en een vriend van mij... die woont nog in Troj, en die woont alleen. En, uh, die heeft uh, wel in heel veel landen gewoond, ook in uh, Colombia. Ja. En het was zijn buurman. Ja, dat was de buurman van Pablo Escobar. Oh, echt? En die speelde daar. Met, ze, met, met die zoon van uh, Escobar. Oh, ja, Dank je wel, Frank, <laughs> die lieve gozer. Ja, maar dat verhalen. Oh. Uh, en ja, die heeft natuurlijk nooit doorgehad. gehad. Die was ook een kind. En, uh, ja, Steven, die uh, hij luistert. Hij luistert, jongens. Doe oh, hem even de groeten. Dan Steven, dan je, hi, hi, hi, hi. Dan wil je ook dat die mensen zich niet vergissen in je huis. Ik denk dat je heel groot je huisnummer op je deur schildert. <lacht> dat denk ik niet. Oh, nee, nee, je moet op 18 zijn, niet op 16. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, het is daar, om daar bij de buren te komen, weer een kwartiertje verder. Ja, ja, ja. ja. ja, ja ik dus, kom even een pakketje bezorgen. Ik kom even een pakketje bezorgen. Een Colombiaans bakmeel. Ja. <lacht> dat is... Wat dat uh, betreft dus hier, want ik moest even koffie zetten. Wat, wat? Over. In, in een van de oud-woningen van meneer Escobar heeft zijn neef... Ja. vorige week had hij even 18 miljoen dollar aan, aan, aan Amerikaanse dollars gevonden. Een beetje vermolmd en een beetje ja, ja, ja. niet meer... maar hij hey, die man niet verstopt over zijn geld. Ja. Vind jij dat ook of niet? Het nee, niet, waar, ik heb, in, wel, ik, al die geld. Ik heb wel een mooi verhaal over. Iemand die uh, had uh, nogal wat uh, zwart geld, maar dat uh, zat in een... Uh, je voelt hem al aankomen, in een brandkast of in een safe... een brandkast, safe, mm -hmm. uh, waar hij de sleutel van kwijt was. Dus op een gegeven moment, uh, niemand kreeg dat ding open. Dus toen besloot hij om er dan maar een torch op te zetten. Dus toen kwam hij eerst onder de nee. bedrijf met zo'n lastig. Maar op een gegeven moment krijg je dus dat er dan... Uh, dat er is uitgebrand uit het staal dat er zuurstof bijkomt. Ja, het was inmiddels allemaal zo heet geworden. Dus het zwarte geld begon al te smeulen. Oh, ja, ja. Dus op een gegeven moment, tegen die tijd... dat het ding echt goed en wel open was... was volgens mij de helft van het geld al verbrand. Ja, ja, het zwart, ja. <coughs> ja, ja dat kan gebeuren. Ah, ja. uh, dat heb ik uh, heel vaak. Dan ja, doe, ik, doe ik mijn kluis open en dan zie ik, uh, er zit er niks in. Nee. Hè? Dat is toch raar? Je hebt tenminste Had nog een kluis. kluis. Ja, ik ja. eigenlijk... wat, wat, ja, waar je er eigenlijk in? Uh, ik, nou, dat, dat zal ik je vertellen. Ik heb uh, mijn paspoort... Oh. Maar het is lekker om een plek te hebben waar je van weet dat ligt daarin. Mijn reservesleutels, ja. mijn paspoort, uh, nog, een, nog een paar. Een doos uh, met een vraagteken. Doos overzet, met een vraagteken. Schemerland. Lieve mensen! Ja. Ken het er nog één vraag? Jazeker. Koffiezit. Koffiezetapparaat. Een Ja. <laughs> <laughs> Koffie ja. Nee. Nou ja, dat, uh, dat, dus. dat dus. Ik zou ja. een kluis willen hebben. Wat zou je? Ik zou een kluis willen hebben. Ik zat in een kluis. ik kost helemaal niks. Voor 15 euro ga je naar de gamma ja, en dan koop je een kluis. Je. Zeg maar. een kluisje. Het is niet echt een, dat je zegt van. Het heeft. Uh, weet je wel, je krijgt een beetje met, met, met, met, een, met een vork. Krijg hem open. Ja, gewoon hele nutteloze dingen in die kluis leggen? Nee, juist. Ja, wel juist. Als er dan mensen komen inbreken, gaan ze die kluis op. Maar het ligt ja. in een bromfiets. Ja, er ligt ook niks in. Nou, dat <laughs> wat moet je nou, Wat moet je nou Want nou, als je een kluis hebt en er komen mensen bij je binnen en denken zal we wel wat zitten. Dan nemen ze mee. Dan moet je zorgen dat er niks in zit. Een aangevreten marsreep. Een Vooral een... ja. dat Thuis gaan openmaken. Ja. Nou, we doen we ja. hem hoor. Ja. En dan ga jij op de, op de radio ga je vertellen... Wat er, wat er geld allemaal in jouw kluis ligt. En dan breken nee, ze, breken ze nou. je huis open. Breken ze je huis open. Hebben voor tien ruggen ja. schade? Nee, en neem ze nou. die kluis mee. En heb jij lol omdat nee, er een, nou. een Mars ligt. Ja. En dan bel je de politie... en die komen dan binnen... En die roepen dan een heel hard, politie En dan gaan ze weer. Ja, de Witte Muizen. Ik uh, geloof ja. dat het zelfs nog ergens... vertaald uh, is uh, ja, uh, aan, uh, aan een plaat ergens. De Witte ja, ja, Kijk ja, ja. jou ja, aan, eigenlijk. 27 ja, MC. Precies, illegale joop. Illegale Was uh, Toen uh, toen nog Nelly Smit-Kroes... Uh, minister van Verkeer en Waterstaat. Uh -huh. Het enige wat ze... Die ja. gaf toen een halve wat vrij op de FM. Daar kon je net mee de straat uit. Terwijl wij al... Uh gewoon uh, 40 kanalen bakjes hadden van uh, 5 ja. watt of acht watt. Opgevoerd. Ja. Ja. Opgevoerd, ja, natuurlijk. En daar uh, kon je nog wel een beetje mee flink de buurt uit. Dus ja. dat was wel grappig. Maar ze wilde alleen het 27 MC-helmpje... Wat Gerard had gemaakt, wilde ze niet opzetten. Dat nee, dat, weer... ik had een helmje gemaakt. Ja. Dus Zo'n zo werkhelm met een antenne ja. erop. Ja. Mocht je mocht het niet. <laughs> ja. en toen, zei, toen zei Frank, zei, ik weet het goed. Oh, toen zei Frank op een gegeven moment in het in interview op Radio 3, geloof ik, was het. Hè? Ja. En uh, die zegt tegen mevrouw: Kunnen we één van zijn gezicht afgaan? En krijg is wel geen lucht. <laughs> oh. <laughs> of was dat Docona? Nee, dat, dat was ik. Uh... Kitty Knappert, volgens mij. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee, nee. Of Hedy Ancona, maar, of... Uh... Maar met die opgevoerde bakkie... Je had ook tilgardeniers nog. Ja, ja, het is ook ja wel tilgardeniers had je ook nog in die periode. Had ja, had van die de inderdaad half, half wat, maar je had van die opgevoerde bakjes, je een hele grote antenne op je ja. dak staan, had ik ook. En als je dan opvoerde, dan drukte je iedereen weg. Ja. weet je, op het moment dat je dat bakje indrukt, kon niemand meer uitzenden. Nee. En dat doet ja. mij dus denken aan dat verhaaltje, wat ik van de week in de krant over dat dorpje in Wales, werd meegekregen. Er was een... Uh, een heel dorp met 400 inwoners in Wales... die hadden dus elke, elke dag om s morgens om 7 uur... viel het hele internet eruit. Mm. Maar alles weg gewoon. Zo. Compleet verzoende. Toen hebben ze allerlei dingen vervangen. Dat heeft iets van een, meer dan 2 ton gekost... om het allemaal te vervangen. Nog niet. Toen zijn ze gaan zoeken. naar nou, wat kan het nou zijn? Wat bleek nou? Er was, uh, een, uh, was, ze hebben, ze, hebben ze de storing gevonden in een huis. Dat bleek, dat het waren mensen... die hadden gewoon zijn oude, oude tv staan... <lacht> En die man die zet is morgen om 7 uur, zet die is zijn oude bakkalieten tv aan. Waardoor alle geesten zijn burger Die maken een storing met dat ding, joh. Niet dat niet meer. Uh, Hoe is dat mogelijk? Ik, weet, ik dacht je Blijkbaar aan de kant van de zend. Ja, nee, ik, ja, ik, ik, ja. ik weet wel dat er vanuit uh, met die tv-toestellen. daar zijn heel ook uh, illegale zenders mee gebouwd. Je, je had uh, de, de buizenzenders. Ik kan een beetje eruit uh, praten, omdat ik zelf ook radiopiraat uh, ben geweest. Dus, uh, maar dat, dat daar kon je inderdaad. De hele straat mee, gewoon ja, plat liggen. Blijkbaar is daar ja. door die oude tv. Dat, de hele dorp is gewoon geen internet. Ja, ja, dat is al, <laughs> maar dus er zit dan iets in, waarschijnlijk wat uitzint of wat dan ook. Ja, dan leg je de hele zooi plat. Dat, dat lijkt me wel. Want, Hier had jij het net over. Luister, luister. Oh. Ja, die. Die, Van Ierlegant Jong. Ja, ja. ja. Nou, laat hem maar horen. Van Ierlegant Jong.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 Ja, in de daar werk ik nog mee, zeg. Dat is een prima bakje. Hij is te koop. Ja, wat voor mijn schoonmoeder. Zou je wat vertellen? Dit is een zender van Ik heb hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, Deze hoor, zandere. met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over. Haha, dit is zender dat is een honderd procent, maar ik ben toch blij dat je nog op de zender bent, hoor. Ja. ja, dat is honderd procent. Zet de koffie dan maar schat. Nee! Twee klonten en weg met die koek, moet ik niet. Het is de oude koek. Z hey Joop, luister eens. Uh, we hebben een breker op de lijn. Houd ah, je ja, er eens uit? Ja, dus uh, ik zal hem even nemen. Breker, breker, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, is dus helemaal niemand. Ja. Helemaal niemand! Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen. en Dan uh, ben je mooi, bij de klos. Ja, wat? Degene die mij pakt, die moet er geboren Sorry. worden, hoor. Ik blijf zenden tot de, de bitraden. Oh, wacht even! Stien! Stien! Kom hier, open! Doe even, er De een geld! Badmuts, doe even op open! Dit is een zender. Wat zullen we aankragen? Goedemiddag! Willems, de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen. Veertig kanaal, Pony Digitaal. Oh ja! En je bent gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen, Bakkie. Ga maar achter een busje oh ja. Oh ja? Kan u meteen blazen? Het enige bakkie wat jij mee waarnemen is de kattenbak. Hierdoor. Ah, ik krijg naven!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 Dit, uh, die, die, die, bak, die bak valt nu, uh, nu uit het contact gaat... Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe Dat die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk! <tie> <tie> nou, maar, denk je? De Witte Maas, <tie> <tie> Ik moet <tie> oh, denken aan het uh, verhaal... Uh, het is van, gewoon een hoorspel. Uh, ja, we moeten denken aan het uh, verhaal van de voorloper van dit uh, lokale radiostation. Dat was uh, Delta Radio. En ik denk dat er één mannetje die ze uh, nu uh, zit te luisteren. En die had dat dus ook. Dat uh, dat, dat ergens. Uh, die woont op de Valenpeg. Maar zijn neef die zat iets, uh, geloof ik, uh, helemaal in de nok van dat, uh, van dat pand. <lacht> en uh, daar kwam meneer Van Emple binnen en die uh, nam uh, eigenlijk uh, de hele meuk mee. Ja, Meneer Van Empelen heeft de hele meuk meegenomen. Maar ze uh, wisten toch uiteindelijk. Eén uh, Willy de Wisselaar konden ze meenemen, want dat was nodig om deze lokale omroep ja, ja, ja. op uh, te richten. Dus, cassettenwisselaar. Dat zei uh, ja, ja, ja, ja. zij dan Willy de Wisselaar. Dus dat is een <laughs> beetje de reden waarom, uh, waarom deze zender uiteindelijk dan toch geboren is. Kijk. Omdat ze nog één cassettewisselaar nog uh, achter uh, wisten Precies. te houden. Precies, bloedkruip waar het niet gaan. Maar later ging het dus over in illegale televisie, hè, G? Ja, die, die hebben AWT, ook gedaan. Rob de Waal. Holland West Televisie. Holland West televisie. Ro maar hoe hebben ze die, uh, die cassettewisselaar, was dat in de Poenani van Tante ja of zo verstopt? Denk het. Die, maar ze, nou, ze hebben erom gevraagd. Hè, want hij nam dat dus mee. En die van Impelen die moest dat uiteindelijk later toch teruggeven. Omdat dat niet een onderdeel maakte uit ja, ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.